Bij de plaats Hitzakker probeerden duizenden demonstranten een politiecordon te doorbreken. Ze wilden naar het spoor om het afvaltransport tegen te houden. De politie joeg hen met wapenstok en pepperspray uiteen. Op een andere plaats slaagde de demonstrant erin grind onder het spoor weg te halen. Ook daar greep de politie hard in. Volgens de demonstranten zijn er gewonden gevallen. In Zweden is een man gearresteerd die wordt verdacht van het beschieten van allochtonen in Malmö. De man van 38 is gisteravond in zijn huis gearresteerd. Hij heeft voor twee wapens een vergunning. In Malmö zijn in een jaar tijd zo'n 50 mensen met een donkere huidskleur beschoten. Daarbij viel één dode, een jonge vrouw, die ruim een jaar geleden bij een moskee werd beschoten. In zijn woonplaats Utrecht is de tekenaar Peter Vos overleden. Hij tekende veel vogels, maar werd vooral bekend als illustrator van boeken van Simon Carmichelt en Renate Rubenstein. Verder was Vos lange tijd illustrator bij Vrij Nederland. In het Centraal Museum in Utrecht is een tentoonstelling met werk van de tekenaar. Peter Vos is 75 jaar geworden. In de Eredivisie heeft PSV de aansluiting met koploper FC Twente behouden. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Utrecht en staan nu tweede op 1 punt achter Twente. Ajax is derde, maar de achterstand op de koploper is na de 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag opgelopen tot 4 punten. Feyenoord-Rodije C werd 1-1 net als Vitesse AZ. Schaatsster Monique Kleinsman heeft een herenveen de nationale titel op de 5 kilometer veroverd. De snelste tijd werd gereden door Jorien Voorhuis, maar die werd gedisqualificeerd. Tweede op de 5 kilometer werd Carlijn achtereekte voor Marije Joling. De 1500 meter is gewonnen door Irene Wust. Bij de mannen ging de titel naar Simon Kuipers, die sneller was dan Olympisch kampioen Mark Tuytert. Het weer, vanavond in het zuiden nog regen, vannacht kans op mist. Morgen bewolkt en af en toe regen, het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. CCMM nu in Zandvoortse zaken. Ik kan met een andere meid zijn en ik kan een trip maken rond de wereld, maar baby, ik ben zo so blij dat ik.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 Ja, dat is wel handig, want ze hebben in pluspunt op maandagochtend ook altijd een soort koffie -ochtend. inloop of ja. ochtend uh, ja. En uurtje. En hè? Er, ja, dus het dan zijn er al heel veel ouderen natuurlijk aanwezig ja, en jij bent daar dan gewoon... Ja. Dat maar, is, maar ze hoeven niet per se oudere ja. mensen te zijn hoor. Want, ja, oh, dat, dat is voor alle leeftijden. slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook braces, dat uh, ja. Ja, is ook voor jongere mensen.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 Het is natuurlijk wel leuk als je een bedrijfje start... ...dat je daar op een gegeven moment ook uh, je brood uh, mee kan verdienen. Dat is natuurlijk wel het uh, uiteindelijke doel. Ja, dat zou geweldig zijn natuurlijk. Hè? Je eigen bedrijf met uh, eigen inkomsten. En uh, ja, wat doe je verder nog voor hobby's? Heb je daar nog wel tijd voor nu met je bedrijf daarnaast? Mm, nou, ik ben niet iemand die heel veel hobby's heeft. Dus dat scheelt...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 Oké, okay. <laughs> bedankt. Jij ja, ja. ook.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 Amen. Mm -hmm. so there I'm back to your head Just making my way Making my way through the Time would pass us by